1 uur. Dit is Radio 1 met Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Ja, Rijmond Veilig dus. Dat is een platform dat ervoor moet zorgen dat hulpdiensten en bestuurders in de regio Rijmond beter samenwerken in geval van calamiteiten. Daarover gaat het zometeen tijdens de werklunch. Nu eerst het NOS Journaal. hier is Mark Visser. Goedemiddag. VVD ziet niks in enkelband als alternatief gevangenisstraf. Ophef in Frankrijk over mishandeling door skinheads... en werkzame stof in ecstasy veel te hoog. Het weer, de zon schijnt volop, maar vooral in het noorden en oosten... zijn er ook wat wolken. Het blijft droog en het is 23 tot 26 graden. Morgen en zaterdag blijft het zonnig. De VVD wil af van de enkelband als alternatief voor gevangenisstraf. Staatssecretaris Steven wil fors bezuinigen op het gevangeniswezen... onder meer door de invoering van elektronische detentie... De VVD heeft daar grote moeite mee. Politiek verslaggever Michiel Breedveld. Michiel. Dat moet een klap zijn voor Teven eigen partij... die zegt, we zijn het niet met je eens. Stevige tegenvaller inderdaad. De oppositie maakt al gehakt van zijn plannen... en nu schiet zijn eigen partij ook gaten in het plan. Ja, en Teven heeft zich tot op heden altijd onwrikbaar opgesteld. Die 340 miljoen bez aan bezuinigingen moet er komen. Hij heeft dan gisteren gezegd... ik wil best kijken naar alternatieven. Ze laat het doorrekenen, ik neem ze heel serieus. Maar dat geld moet op tafel. En dan nu als donderslag bij Heldere Hemel... Uh, stelt de VVD bijkomende eisen. Art van der Steur. Een van de belangrijkste wensen is dat het voor de VVD-fractie onacceptabel is... dat er elektronische detentie uh, wordt toegevoegd in plaats van een gevangenisstraf. Wij vinden dat de detentie, elektronische detentie aan de voorkant uit het plan zou moeten... als dat gegeven de alternatieven die zijn aangedragen, die overigens daar ook in voorzien... dat ook inderdaad financieel mogelijk is. Meneer Van der Staaij. Voorzitter, ik, ik hoor de de heer Van der Steur, aan de ene kant hele sterke bewoordingen gebruiken... is onaanvaardbaar voor de VVD-fractie rond die elektronische detentie... als het op die manier vormgegeven wordt. Maar aan de andere kant ook weer zeggen als het financieel mogelijk is, dan zou dit anders moeten. Dat klinkt weer eigenlijk boterzacht. Dus is dat nou een heel hard punt, of uiteindelijk een boterzacht punt? Voorzitter, terecht punt, wat de heer Van der Staaien aanroept... is een heel hard punt. Uh, ook, wij vinden dat in de herijking van het masterplan... die elektronische detentie aan de voorkant eruit moet. Ja, en dat uh, levert natuurlijk een forse rekening op voor Teven. Uh, Zo'n 2.500 uh, gedetineerden zouden dan met een enkel band... thuis moeten komen te zitten. Uh, uh, Teven hoopt daar 90 miljoen euro mee te bezuinigen. Nou, de de VVD wil dus eh, onder strenge voorwaarden nog wel enkelbanden toestaan... aan het eind van de gevangenisstraf, eh, bij de afbouw... als mensen weer terug de samenleving ingaan. Maar ja, toch eh, zul je dan minder mensen met een enkelband thuis kunnen laten zitten. En dat kost dus geld en dat moet dan elders gehaald worden. En nu de steun van de VVD dan wegvalt, kan Teven zijn plan nog wel door de Kamer loodsen. Nou ja, er blijft uiteindelijk weinig over van het plan van Teven. Het masterplan Dienst Justiële Inrichtingen. Ook wel Disasterplan genoemd uh, door de tegenstanders. Ja, um, hij zal aanpassingen moeten doen. En uh, zoveel zegt de oppositie nu dat zij straks een voorstel gaan doen. om het debat maar op te schorten totdat hij zijn plannen uh, heeft aangepast. Politiek verslaggever Michiel Breedveld. De dosering van de werkzame stof in Ecstasy-pillen is enorm gestegen. Daarvoor waarschuwt het Trimbos-instituut. Van Ecstasy krijg je normaal een roesachtig gevoel, maar de dosering is nu zo hoog dat je er over verhitting- en uitdrogingsverschijnselen van kunt krijgen. Verslaggever Arno Leblanc. Taan van der Gouwen is onderzoeker bij het Trimbels Instituut. En hij krijgt wekelijks XTC-pillen binnen die hij onderzoekt. Dit zijn samples die door gebruikers de afgelopen week zijn aangeleverd. Met het doel om door ons te laten testen op inhoud. Zodat ze eigenlijk weten wat erin zit. Het zijn mooie blauwe pilletjes. Sommige ja, zijn oranje. kleuren: blauw, oranje, grijs, geel. Poeder? Poeder zit er ook tussen. Wat we met MDMA zien, dus de werkzame stof in ecstasy, is dat die de hoeveelheid in zo'n pil de laatste jaren toeneemt. Tot eigenlijk schrikbarende hoogte. Een aantal jaren terug was de gemiddelde dosering iets van 80 milligram MDMA in een pil. We zien dus dat door de jaren heen dat toegenomen is naar meer dan 120 milligram MDMA in het afgelopen jaar. En het stijgt nog steeds. En het zijn zelfs pieken van uh, 300, geloof ik, hè? Ja, we hebben pillen op de markt uh, op dit moment uh, die meer dan 300 milligram MDMA bevatten. Dus dat is uh, zeker vier keer zoveel als wat uh, vroeger een normale dosis was. En uh, hoeveel procent van die pillen hebben we het dan over? Nou, we hebben onderzoek gedaan nu naar de cijfers van, van 2012. En we zien dat bijna de helft van uh, alle bij ons aangeleverde pillen... meer dan 105 milligram uh, MDMA bevat. En bijna 20 procent zelfs meer dan 140 milligram. Waar komt dat vandaan? Eén theorie is dat in 2008, 2009 was er een crisis op de XTC-markt. Er was bijna geen MDMA in de, in de pillen. Uh, het zou kunnen zijn dat, mensen, dat producenten nu een inhaalslag willen maken... door steeds sterkere uh, extensie op de markt te brengen. Nou is er is afgelopen weekend in Tilburg een meisje overleden... die waarschijnlijk extensie uh, had genomen. Die OVD, de jongerenvereniging van de VVD, zei meteen laten we het gewoon legaliseren. Nou, we vinden dat er heel erg lichtzinnig gedacht wordt over de, de, de risico's die verbonden zijn aan het gebruik van ecstasy. De JOVD liet eigenlijk een beetje doorschemeren van, nou ja, ecstasy-gebruik kan eigenlijk niet zoveel kwaad. Uh, helaas hebben we dit weekend ook een sterfgeval mogen betreuren in Tilburg, waarbij mogelijk sprake was van uh, ecstasygebruik. gebruik Nou reden te meer voor ons om uh, niet uh, ervan uit te gaan dat ecstasy uh, zo veilig is. Want dat blijkt dus kennelijk niet te zijn, als dat allemaal klopt. Dus vandaar dat wij nu ook uh, met deze boodschap naar buiten komen van, uh, denk niet te lichtzinnig over ecstasy, want het is een middel dat niet voor niks op lijst 1 van de openwet staat... en zitten er zitten gewoon risico's aan. Translink, dat is het bedrijf achter de OV-chipkaart... laten onderzoeken of de kaart te kraken is met een smartphone. De Telegraaf schrijft dat mensen de chipkaart kunnen kraken... met een smartphone met een besturingssysteem Android. Ze hebben dan alleen nog een goedkope chip nodig... en twee programma's die gratis gedownload kunnen worden. En daarna kan er volgens een onderzoeksbureau... en een reizigersorganisatie gratis gereisd worden. TransLink is benieuwd naar de uitkomsten van het onderzoek. Pas als die bekend zijn, wil het bedrijf reageren. Dit is het NOS Journaal, met Mark Visser. In Frankrijk is ophef ontstaan over een 18-jarige man... die gisteravond ernstig is mishandeld door skinheads. De man hoorde bij een linkse militante groepering. Artsen in het ziekenhuis hebben hem hersendood verklaard. Correspondent Ron Linker. Wat is er gebeurd? Er is nog veel... ...onduidelijk over de toedracht. Hè? Zeker omdat de daders nog niet gepakt zijn. Maar in een drukke winkel staat in Parijs gisteravond... ...is een vechtpartij uitgebroken tussen, tussen twee groepen. Aan de ene kant linksactivisten... ...onder wie de student Clement Merique. Aan de andere kant een groep skinheads zeggen over het nou, Merique zou plat hebben gekregen met een boksbeugel. En is met het hoofd vervolgens tegen een metalen paal, paal gevallen. Is daarna naar het ziekenhuis gebracht en inderdaad door artsen hersen doodverklaard. Hoe het precies heeft kunnen gebeuren, dat is dus onduidelijk. Maar het Franse media wijzen op de locatie. Er is daar een winkel waar ze leren jassen verkopen. Die door skinheads gedragen worden. Nou, mogelijk protesteren Merique en zijn groep daar. Heeft de toedracht daar iets mee te maken? Maar dat zullen we moeten afwachten. En dus geen spoor van de daders, zeg je. Nee, alleen omschrijvingen van ooggetuigen, skinheads met kale koppen, eh, linkse organisaties, die wijzen erop dat een van hen mogelijk een t-shirt aan, aan had van de jonge nationalistische revolutionaire. Dat is een extreemrechtse groepering. Maar daar wordt alle betrokkenheid ontkend. Ja, de politie heeft een opsporing in gang gezet. Hè. Dus de hopen uiteraard de daders zo snel mogelijk gepakt te krijgen. Ja, en de politie heeft gezegd dat, uh, dat ze dit als een politieke daad zien. Hoe reageert ja. de Franse politiek dan daarop? Ja. Uiteraard wordt het geweld door het politiek links en rechts veroordeeld. Hè, president Hollande wil dat de daders zo snel mogelijk gepakt worden. Maar ook het extreemrechtse Front National noemt het onaanvaardbaar vindt dat de daders strenge straffen verdienen. Maar aan de linkerkant wijst men met de beschuldigende vinger naar rechts. Het politieke klimaat. Ze zeggen dat er de afgelopen weken... te veel van dit soort geweldsuitbarstingen zijn geweest door extreemrechts. En dan wijzen ze ook bijvoorbeeld op de protesten tegen het homohuwelijk van een paar weken geleden. Ook daar liepen extreemrechtse groeperingen mee. En die lieten afloop vaak ja, aankomen op rellen met de politie, hè? alsof ze niet meer, zeggen ze dan bij links, het democratisch gezag respecteren. Maar goed, wat de achtergrond van het geweld van gisteravond is, dat weten we niet. En wat dat betreft is het wat nog wat te vroeg om dat soort conclusies met zekerheid te kunnen trekken natuurlijk. Dankjewel Ron, correspondent Ron Linker. SNS heeft het eerste kwartaal van dit jaar 1,6 miljard euro verlies geleden. Komt doordat de bank en verzekeraar nog eens 2 miljard euro moet afboeken op vastgoedportefeuille. Het bedrag komt bovenop het nettoverlies van 972 miljoen euro dat vorig jaar werd geleden. Met de kernactiviteiten van de bank ging het wel goed. Daar werd in het eerste kwartaal winst gemaakt. Volgens topman Gerard van Olven is het vertrouwen van de consument weer terug. Uh, wij hebben heel actief klanten benaderd die uh, voor de nationalisatie bij ons zijn weggegaan of geld naar andere banken hebben gebracht. En wat we nu constateren is dat eigenlijk de meeste klanten daarvan ook weer terugkomen naar onze, uh, naar onze bank, omdat ze gewoon weer van de vertrouwde dienstverlening gebruik willen maken. Dan naar Duitsland. Het waterpeil in het Duitse deel van de Rijn lijkt zich te stabiliseren. Het vaarverbod voor de binnenvaart wordt waarschijnlijk morgen opgeheven. Door de hoge waterstanden in Duitsland mogen honderden binnenvaartschepen niet doorvaren. De meeste schepen zijn van Nederlanders. Duitse autoriteiten denken dat het waterpeil de komende dagen gaat dalen omdat er droog weer wordt verwacht. In België is Fouad Belkassem veroordeeld voor het aanzetten tot haat en geweld tegen niet-moslims. Het kopstuk van Sharia for Belgium kreeg in hoger beroep 18 maanden cel en een boete van 550 euro opgelegd. Belkassem plaatste filmpjes op YouTube waarin hij volgens de Belgische rechter haat predikte. Maar een lagere rechter was hij daar ook al voor veroordeeld. Wilkassum en Sharia for Belgium worden ook verdacht van terrorisme. Volgens justitie heeft Sharia for Belgium jongeren ertoe aangezet om in Syrië te gaan vechten. De Belgische justitie ziet dat als een terroristische daad. De gemeente Best heeft een bod van 495.000 euro geaccepteerd... voor een villa die in 2008 voor bijna 2 miljoen werd gekocht... van de criminele zigeunerfamilie Moro. Het huis werd destijds gekocht om van de familie af te komen. Het bedrag dat de gemeente destijds betaalde... lag hoger dan de taxatiewaarde. De huidige verkoopprijs is marktconform, zegt de gemeente. Al heeft het al met al wel veel geld gekost, zegt wethouder Gondrie de tijd is door het uh, toenmalige college met afwegingen, uh, heeft men een keuze gemaakt. Ik ga ervan uit dat men uh, daar op een goede manier uh, naar gekeken heeft. Als je nu uh, terugplaatst van wat je er op dit moment uh, voor terugkijkt, ja, dan moet je met elkaar constateren dat het uh, heel veel geld gekost heeft. En Bess wil niet langer kosten maken voor het pand en besloot daarom de villa te verkopen. Sport. Tennistoernooi toernooi Roland Garros is in de laatste fase beland. Vanaf drie uur zijn de halve finales bij de vrouwen. Jan Hoef, dat zijn partijen waar we naar uit kunnen kijken, toch? Ja, we krijgen Victoria Azarenka tegen Maria Sharapova. Een wedstrijd tussen de winnares van de Sleun Open 2012 en 2013, Victoria Azarenka. En de winnares van Roland Garros van vorig jaar, Maria Sharapova. Ja, Het zal een boeiende wedstrijd worden. Het wordt de eerste halve finale voor Assarenka in Parijs. Het is overigens de dertiende ontmoeting tussen Sharapova en Assarenka... waarvan twee wedstrijden op Greffel zijn gespeeld en die werden allebei door Sharapova gewonnen. En dan de andere halve finale. Die gaat tussen Sara Irani uit Italië en Serena Williams uit Amerika natuurlijk. Williams als eerste geplaatst. Irani-finaliste van vorig jaar. Irani en Williams speelden dit jaar al tegen elkaar. Halve finale Madrid, een wedstrijd op Greffel dus. Williams won 7-5, 6-2. En overigens heeft Irani in het totaal vijf keer dat ze tegen Serena Williams heeft gespeeld... nog nooit van Williams gewonnen. We gaan het zien, dankjewel Jan Roels. Na drie horen we je weer op deze zender tijdens de halve finales. Erik ten Hag wordt de nieuwe trainer bij de beloften van Bayern München. Ten Hag promoveerde dit seizoen met Go Ahead Eagles naar de eredivisie. Hij volgt in München Mehmet Scholl op... en zal gaan samenwerken met de nieuwe trainer van het eerste elftal, Pep Guardiola. Verkeersinformatie. Erwin de Harts bij de AWB Hoe is het op de weg? Gaat uh, hartstikke goed op de weg. Er is maar één file te melden op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen knopend Leenderheide en knopend Baterdorp. De file is 6 kilometer lang. Dankjewel, Erwin. Hoofdpunten van het nieuws: VVD ziet niks in enkelband als alternatief gevangenisstraf. Ophef in Frankrijk over mishandeling door skinheads. En werkzame stof in ecstasy veel te hoog, zegt Trimbos Instituut. Dat was er met het met uitgebreide NOS-journaal. Zometeen het vervolg van Lunch. Wie ondersteunt mijn moeder na een ziekenhuisopname? Seniorservice.nl <tie> This is your weekend wake-up call. Pak nu tot 500 euro korting op waanzinnige tv's. Alleen tot en met 9 juni, alleen bij Electro World. Wow! Ja, dit is echt een vaderdagalarm. 500 euro korting. Kom naar Electro World of bestel op ElectroWorld.nl ElectroWorld.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 dan 8000 deelnemers beklimmen de Alpe met maar één doel. Geld inzamelen voor onderzoek naar kanker. Volg ze bij de Nederlandse publieke omroep. Luister vandaag naar Radio 2 en kijk de uitzendingen op Nederland 1 en Best 24. Opgeven is geen optie. Even een kritische vraag.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 Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, een werklunch met Maurice Lenfrink... hoofdcommunicatie van Rijnmond Veilig... het platform waarin hulpdiensten en de veiligheidsregio samenwerken. In de reportageserie In de Praktijk gaat het al de hele week over de thuiszorg. Medewerker Anne-Marieke Koot heeft te horen gekregen... dat ze of ontslagen wordt of salaris moet inleveren. Als ze voor die laatste optie kiest... dan houdt ze per maand 1000 euro over om van te leven. Nou ja, het wordt een beetje sabbel, hè. Want, ja, ik ben uh, alleenverdiener. Ja, nou oh ja. Ja, het gaat wel. Alles gaat als het moet. Maar uh, ja, de, de extraatjes die gaan er een beetje af. Hè? En na half twee, standpunt.nl. De stelling dan. Alpdu6 is een integer evenement. Bent u het daarmee eens of oneens? Sms dat naar 7070. Dat kost 50 cent. U mag gratis bellen. 0800-1101. Stem op onze website. Is een mogelijkheid? www.standpunt.nl. En als u twittert eens of oneens, doe het dan met hekje standpunt. Dit is Radio 1. De werklunch. Een brand in Oosterhout eergisternacht in een chemische fabriek. Maar eh, kwamen er nu wel of niet giftige stoffen vrij en ging het luchtalarm af of niet? NOS-verslaggever Hendrik Willem Hofs vertelt wat er allemaal misging. De geluiden dat de sirene zou zijn gegaan, dat is door iemand de wereld ingebracht, overgenomen ook door de media. Dan heb je de, de Twitter, wordt toch als middel ingezet door gemeente, veiligheidsregio en de politie. Op de Twitter-accounts van de gemeente Oostraut en van de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, die verwezen naar de politie als het ging om Twitter. En daarnaast heb ik ook van onze redactie begrepen dat eigenlijk niemand bereikbaar was. Ja, in de Rijnmond hebben ze natuurlijk veel ervaring met dit soort communicatieproblemen. We weten allemaal nog wel de Moerdijkbrand, januari 2011 was dat. Maar in die regio wemelt het uh, natuurlijk ook van de chemische industrie. Ik praat erover met Maurice Lenfrink. Hij is hoofdcommunicatie van Rijnmond Veilig. Dat is een nieuw platform waarin de hulpdiensten en de veiligheidsregio samenwerken. Na een pilot van anderhalf jaar presenteerde burgemeester Aboutalep vorige week die nieuwe website. Meneer Lenfrink, goedemiddag. Goedemiddag. En heb je tijd om met mij te praten, want we zitten even te kijken op de site rijnmondveilig.nl en er is op dit moment een grote brand gaande. Ja, we hebben met een brand op de Innsbruckweg in in het bedrijventerrein Spaanse Polder en daar daar brandt het behoorlijk. En dat was ook een van de redenen om ook gelijk rijnmondveilig.nl in te zetten. Want daarmee uh, kun je toch grote groepen mensen bereiken en hen informeren over dit incident. Maar terwijl wij hier praten met elkaar, uh, kunnen ze dat daar verder prima zelf afhandelen? Ja hoor, ik u? heb een afdeling met een heel boel uh, bekwame <laughs> en professionele voorlichters. Dus die kunnen dat prima zonder mij. Ja. Misschien kunnen u even zeggen hoe dat eruit ziet, die site. Nou, het is, bestaat eigenlijk in twee delen. Uh, het is een, een, een informatieomgeving, dat is de website. Daar kun je dus 24 uur per dag kijken naar communicatie vanuit de hulpdiensten. We communiceren niet over elk incident... want als het te klein is, dan, dan hoeft het ook niet. Maar daar waar, van incidenten waar mensen of burgers het gevoel hebben... van nou wil ik er iets over weten, of ik voel me onveilig... of ik ruik wat, of ik zie wat... dan vinden wij als hulpdiensten dat ze ergens op een, in een omgeving terecht moeten kunnen... waarin ze kunnen lezen wat er aan de hand is. Nou, dat is de, de, het informatiedeel. En dat gaat, het ook de... eigenlijk, dat gaat eigenlijk chronologisch, hè? want ik zie nu bijvoorbeeld bovenaan staat... laatste update, vijf minuten geleden, brandweer ja. breekt het dak verder af... Uh, zodat ze de hoge temperaturen in het dak beter kan bestrijden. Ja, Nou en dat is uh, precies wat de burgers ook van ons vragen. Uh, meld niet alleen dat het brandt, maar meld ook wat jullie doen. Zodat we een inschatting kunnen maken, kan ik al langs. Ik moet nog uh, mijn dochter ophalen van school. Dus mensen willen meer van ons weten... En ze willen ook gevalideerde informatie hebben. Want ze kijken echt wel naar ons als het gaat over... zeg jullie nou maar wat aan de hand is en dan, eh, dan gaan we dat ook doen. Ja, er staat een kaartje bij waar het precies is. Ook wel handig natuurlijk. Ja. ja. Um, dat is ook het idee achter uh, Raymond Veilig. Ja, het idee is dat, uh, dat, dat zeg maar, de mensen een, een plek hebben waar ze naartoe kunnen... Uh, waar alle hulpdiensten, niemand uitgezonderd... en dat is ook een van de stappen die we de komende maanden nog gaan zetten. Hè. We beginnen met de politie, met de, de brandweer... maar uiteindelijk gaan ook de GGD's, gaat ook het havenbedrijf in Rotterdam... ze gaan allemaal aansluiten om met elkaar een soort marktplaats van veiligheid te creëren... waar mensen alles kunnen vinden wat ze willen weten. Dus als je maar enigszins denkt dat er wat aan de hand is in jouw, in jouw regio... dit geval de regio Rijnmond, dan uh, kijk je naar die site... ik neem aan dat je dat ook gewoon op de mobiele apparatuur allemaal kan ontvangen... Ja. en dan, en dan, weet, dan uh, je, weet je precies wat er aan de hand is. Dan word je geïnformeerd. Maar nogmaals, het gaat niet over alle incidenten. Want uh, kijk, en u moet zich ook voorstellen... Een, uh, een brandende vuilcontainer onder het dak... onder de overkapping van de winkelcentrum... met daarbovenin een flat met 300 bejaarden. Daar gaan we natuurlijk wel over communiceren. Maar staat diezelfde prullenbak te branden in het open veld... Daar gaan we er natuurlijk niet over communiceren. Of als mijn kat in de boom zit... Ja, dan gaan we dat niet doen. Maar mocht er nou een hele koeienstal vol met koeien ontruimd worden, dan, ja, dan gaan we dat natuurlijk wel doen. Ja, ik snap hem. Zeg, het klinkt allemaal zo logisch. En dan verbaas ik me altijd weer als ik zoiets lees van waarom is dit nooit eerder al begonnen? Waarom is dat nog maar zo kort uh, dat het op deze manier werkt? Nou ja, kijk, mijn analyse is dat we in Nederland leiden aan de een ziekte En dat is eigenlijk, we, we verzinnen een instrument... Uh, de Sirenes. En daarmee is dat voor altijd. zijn De Sirenes het instrument waar de overheid mee communiceert. En wat wij eigenlijk in Rijnmond hebben ontdekt. ook mede na Moordijk. was uh, de bevolking. communiceert al lang op een andere manier. en gaan nou als hulpdiensten. Nou eens aansluiten bij de manier. Waar we communiceren zoals de burger dat doet. Eigenlijk is het verhaal. de, de technische ontwikkelingen hebben mogelijk gemaakt dat we steeds meer kunnen. Um... Nou, Twitter is bijvoorbeeld ook zoiets. Hè? Als er iets gebeurt, onmiddellijk gooien mensen dat op Twitter. En uh, u zegt, daar moeten wij eigenlijk als, als overheid in meegaan. Sterker nog, we moeten er niet alleen in meegaan... maar we moeten proberen, en dat is toch wel een uitdaging... die Twitterberichtgeving en die onderlinge berichten... tussen de beurs een beetje te managen, als het ware. Dus proberen daar input in te geven... zodat de, de, de communicatie en de berichtgeving op waarheid berust. Want want dat, nu kan ook je... dat kan ook foutieve berichtgeving zijn, dus. Zeker, en dan gaan we daar ook op reageren. Want wat je tegenwoordig vaak ziet, is dat horen zeggen beslist. Hè. Men hoort iets en dat is het dus. En wat wij willen, is dat men kan vertrouwen op de overheid... wij zullen zeggen wat er aan hand is. Bij dit incident uh, nu in Rotterdam zie je dat ook... We wisten in het begin niet welke stof. Maar zodra we dat weten, zeggen we het ook. Maar zodra we het nog niet weten, zeggen we ook dat we het nog niet weten welke stof het is. Ja, dus laten we zeggen, dat, dat, ja, dat is een beetje oneerbiedig naar alle voorlichters toe... die natuurlijk ook allemaal prima hun werk doen. Maar vroeger was het nog wel zo dat de voorlichters pro proberen vooral zo weinig mogelijk te vertellen. Uh, u keert het juist om? Wij keren het om. Wij zeggen transparantie en openbaarmaking. Uh, dat is ook waar de burgemeester van Rotterdam afgelopen donderdag ook uh, rijmond Veilig mee gepresenteerd heeft... Uh, wij willen transparant en, en openbaar kunnen zijn, maar dat betekent dat we ook gaan zeggen als we iets niet weten of zelf nog aan het zoeken zijn of een gripniveau, en een, een, een, een, een, een, grip een, een, een alarmeringsniveau afkondigen wat misschien achteraf veel te groot en veel te hoog blijkt te zijn, maar we willen daar geen risico mee lopen. Maar we willen gewoon laten zien dat we zelf af en toe ook even zoeken hoe we het moeten doen. Hmm. Ik zei het al, uh, dat, dat verandert natuurlijk ook de houding inderdaad van, van mensen die dus die communicatie verzorgen. De, de voorlichters noem ik dat dan maar even. Um, hoe, hoe moeilijk is dat uh, als die op als die, zeg maar, een bepaalde manier gewend zijn al die jaren en dat het nu toch ineens heel anders moet? Nou, je ziet dat op alle niveaus. Kijk, als je kijkt naar de voorlichters die uh, bij het incident nu ter plaatse zijn. In het verleden was het zo, en ik heb dat werk zelf ook heel wat jaren gedaan... dan komt een journalist naar je toe en stelt je een paar vragen... en daar was je klaar. Maar tegenwoordig wordt er van een voorlichter op de plaats... die is net hele andere vaardigheden gevraagd. Men moet kunnen nadenken over publieksboodschappen. Men moet kunnen nadenken, moet ik niet een, een briefje laten maken... zodat we die kunnen verspreiden? Moeten we niet uh, de burgemeester in stelling brengen om wat te roepen? Dus het gaat over veel meer als alleen die journalist te woord staan... en even zeggen, het brandt en we gaan blussen. En dat is het. Nee, het gaat over veel meer veel bredere communicatiekwesties. Zijn de journalisten echt blij met dit hele project? Um, bij de ontwikkeling uh, van, dit, uh, van dit instrument... hebben we ook een heel journalisten betrokken. Uh, en ze zitten er, denk ik, een beetje dubbel in. Enerzijds zeggen ze... wij snappen dat de overheid uh, zelf met de beurs wil gaan communiceren. En van de andere kant zeggen ze ook... Van, ja. Wij willen er graag wat aan toevoegen. Nou, dat staat hen ook niet in de weg om dat te doen. Maar wij vinden het belangrijk dat wij een rechtstreeks lijn met de burgers kunnen hebben. En dat vragen de burgers ook van ons. En dat kan met de nieuwe techniek. Hmm. Kan het ook. Maar natuurlijk, journalisten geven er ook een, een, een extra duiding aan. En het moet ook. Ja. En dat stellen we ook zeer op prijs. Ja, goed. Ik vraag het ook een beetje. Omdat de regionale omroep hebben volgens mij altijd in hun uh, taakomschrijving staan dat zij ook rampenzender zijn. Zeker. En dat, uh, ze zijn ook. Uh, kijk, als je Rijnmond Veilig een beetje beschouwt, dat is een bloem met een heleboel blaadjes, want dat is het eigenlijk, hè. Daar zit uh, het blaadje, uh, in dit geval echt weer Raimond als dus Rampenzin, we daar wel degelijk in. Uh, maar dat is, ook, dat is ook het achterliggende gedachte. Rijn, uh, Rijnmond Veilig sluit niemand uit maar haalt juist alle instrumenten naar binnen waar we op kunnen communiceren. Dus ook de wat meer traditionele media, die we al jaren kennen... maar zeker ook de nieuwe media. Ja. En daarover gesproken nog even, want we noemen net even dat voorbeeld van Twitter... Daar, daar, daar ontstaat snel berichtgeving, die vaak lang niet altijd gelijk klopt. En u zegt ook, we gaan ons daar echt uh, ja, in mengen... En, en eventueel dingen bijstellen als, als, als daar foutieve informatie op staat. Zeker, en dat is ook onze opdracht. Dat willen de burgers ook van ons. Want uiteindelijk is het doel wat wij als hulpdienst hebben... om de burgers zo goed en zo betrouwbaar mogelijk te informeren. En als wij zien... Dat als er zich ergens een trend gaat ontwikkelen van foute berichtgeving. Dan hebben ook mijn medewerkers de opdracht om daar ook ja. zich mee te gaan bemoeien. En dat proberen die trend ook om te buigen door je richting op. Ja, maar nou is de houding bij burgers toch over het algemeen. Ja, die overheid kan dat wel zeggen, maar die willen vast wat verbergen. Of hoe, hoe voorkom je dat dan, dat de burger ook u echt, echt gaat volgen en, en gelooft, ook wat u daar ja. beweert. Nou, dat is heel belangrijk. Dus we moeten onszelf ook gaan bewijzen. En dat heb ik ook echt ook wel tegen de. De, de kopstukken van de veiligheidsdiensten hier in Rotterdam gezegd... je moet jezelf gaan bewijzen, we hebben iets goed te maken met, met, met onze burgers. Maar dat betekent open zijn, transparant zijn, zeg als je het niet weet... maar ze er vooral ook bij betrekken, want uh, realiseer je wel... Buiten zit echt veel meer kennis dan binnen tegenwoordig. Nou, dat is, weten heel veel. Dat is natuurlijk ook grappig, de, de proef die anderhalf jaar heeft gelopen. Daar hebt u ook echt, laten we zeggen, de meest kritische mensen bij gevraagd van... schiet ja. maar op ons en zeg maar wat er allemaal niet goed is. Ja, we hebben een heleboel uh, zogenaamde hardcore volgers... die ons elke dag weer een, een sms of een berichtje sturen van... dit bericht was onleesbaar of waarom gebruik je nou zo'n ingewikkeld woord... En daar hebben we eigenlijk heel veel van geleerd. En ik denk dat we nu op het niveau zijn aangeland. En dus we zullen het best nog wel een keer fout doen. Maar we hebben de snelheid erin. Binnen 10 minuten een eerste bericht. Als er een, een, een relatief groot incident uh, zich gaat uh, ontwikkelen. En ook met uh, hapklare brokken. Zodat iedereen het ook kan begrijpen. Ja. Nou had ik in de inleiding even over Oosterhout hè, van de week. Uh, eigenlijk bij de buren zou je kunnen zeggen. Uh, ja, het lijkt erop dat daar toch van alles mis is gegaan. Had dat in, in uw situatie anders geweest, denkt u? Nou, ik weet niet. Ik, ik, ik heb toch geen zicht op wat daar, uh, of daar iets mis is gegaan. Ik, uh, ik, ik wacht ook gewoon even het uh, door de burgemeester aangekondigde onderzoek af... wat dat betreft. Ik heb wel gezien dat ze, een, uh, dat ze wat twitterbericht hebben verstuurd. En toen dacht ik bij mezelf, zou dat bij ons nou ook kunnen gebeuren? Uh, ik sluit dat natuurlijk niet helemaal uit... maar de, de, de structuur en het platform wat we nou ontwikkeld hebben... Uh, dat maakt het wel mogelijk dat we in ieder geval heel snel... Uh, grote groepen mensen kunnen bereiken... Met alle communicatie-instrumenten die ja. we ter beschikking hebben. En ik denk dus dat het risico daarin een heel stuk kleiner was geweest... dat dat uh, bij ons ook zo zou kunnen gebeuren. Ja. Eh, want we hebben nog iets anders is dat NL Alert, dat hebben we natuurlijk. Eh, daar is ook wel kritiek op, want het werkt dan altijd niet goed. Doet u daar ook in mee eigenlijk? Zeker, wat, we, wat ik met de projectleider van NL Alert heb afgesproken... is dat zodra er een NL, een, een, NL Alert in deze regio rotterdam rijmond wordt verstuurd... sluit hij altijd af met de zin... kijk voor meer informatie op Rijnmond Veilig, zodat we ook... Al die andere alerteringsinstrumenten die we hebben, want het is niet alleen NL-Alert, het is ook Ember-Alert, het is ook Burgernet. Het, zijn, het zijn er natuurlijk veel meer. Het doel is uiteindelijk alles via één lijn naar binnen te laten komen. Maar die, komen, die emberluts, die, die gaat u ook doorgeven via Rijnmond Veilig. Ja, zeker. Als okay. u nu, nu kijkt op de site, ziet u ook een tabblad emberluts. En dan kunt u ze allemaal, allemaal zien. Oké, okay, ja. Okay. Dus, dat, dus dat... het is een verzamelplaats, een soort marktplaats van, van, van, van instrumenten hmm. en van diensten... die zich bezighouden met veiligheid in de breedste zin van het woord. Maar rol. eigenlijk zou ik willen dat iedereen dus in de Rijnmond onmiddellijk naar die site gaat... En, en niet eerst allerlei andere dingen langs gaat. Het zou ons veel waard zijn. Kijk, want heel, We weten ook dat heel veel mensen bijvoorbeeld op uh, websites kijken als P2000. Daar zien ze het basisbericht wat aan de hulpdiensten wordt gestuurd. En daar kun je niet altijd veel uit opmaken. Wij krijgen ook heel veel verontruste burgers die zeggen... ik zie een bericht, een uh, kankerverwekkende stof. En dan zie je in één keer dat het explodeert. En terwijl als uh, wij er vroegtijdig bij zijn... en een, een ander bericht uh, de wereld in kunnen sturen... Uh, dan, dan gebeuren dit soort dingen niet meer. Dus we willen ook dat de burgers het gevoel hebben... Als ik daarop kijk, dan is dat ook het bericht... wat de overheid ja. uitzendt en dat klopt. Uh, meneer Leverek, zijn er nog wensen? Ik bedoel, Zijn er nog dingen die eraan toegevoegd zouden kunnen worden... die er nu nog niet staan? Nou ja, kijk, wat, wat voor mij heel belangrijk is... en daar valt of staat het succes van deze uh, website... en alarmeringsmodule mee, want je kunt je ook aanmelden op Rijnmond Veilig voor uh, allerlei alarmeringssituaties. Als je een smartphone hebt, kun je aanmelden. Je kunt je eigen pc-netwerk in je eigen bedrijf bij ons aanmelden. Dan gaan wij u ook via pop-upjes op de pc informeren. Maar wat voor ons het belangrijkste is... een website, als dus dit werkt alleen... als je ook in vredestijd uitgebreid communiceert op deze site. Dus met andere woorden... en dat zie je bij die, al die andere uh, alarmeringsinstrumenten als NL Alert. Mensen weten niet eens meer of ze zich erop aangemeld hebben. Mm -hmm. Wij zeggen, communiceer met z'n allen op Rijnmond Veilig... Dan kunnen we in vredestijd de mensen bereiken en dan kunnen we ze ook in oorlogstijd bereiken. Dank voor de uitleg. Marius Lemfrink van de veiligheidsregio Rijnmond. In de praktijk de lunchverslaggever op werkbezoek. Ingrid Koning is dat deze week he, krijgt een kijkje achter de schermen van de thuiszorg. Vanwege de bezuinigingen heeft de 49-jarige thuiszorgmedewerker Anne-Marieke Koot afgelopen week gehoord dat ze boventallig is. Vandaag gaat ze naar een informatiebijeenkomst om te kijken of ze zich kan laten omscholen tot thuiszorghulp met verplegende taken. Goh, weet jij al wat je gaat doen? Ik denk dat ik ga kiezen voor thuishulp uh... A. Ja, dus je levert gewoon salaris in... Ik ben samen met uh, Anna-Marieke bij de informatiebijeenkomst. Vanwege het feit dat Anna-Marieke boventallig is verklaard. en haar baan gaat kwijtraken. Uw collega kiest ervoor om 10% in te leven. Kan u dat ook doen? Heeft u die middelen om met minder rond te komen? Nou ja, het wordt een beetje sabbel. Hè? Want uh, jij ja, bent uh, alleenverdiener. en uh, jij en ik werkt dan 28 uur, dat is ongeveer het maximale wat je kunt werken in dit werk, omdat je, ja, het is toch zwaar werk en ik werk dan over vijf dagen verdeeld. En even voor mijn beeldvorming, u zegt het wordt krap, 28 uur werkt u, wat, wat gaat u dan net al ongeveer overhouden? Ja, ik denk dat ik dan ongeveer, ja, ik moet het, eh, hoe het precies uitpakt, maar ik verwacht zo, ik hoop in ieder geval 1000 euro. En daar moet u alles van doen? Ja, ja, ja, ja, ja. ik krijg wel zorgtoeslag. Dat is niet veel. Nee het, is, nee, het is niet veel. Iets over vandaag. Uh, nou, jullie hebben, een aantal van jullie hebben een brief gekregen inderdaad, om deze bijeenkomst bij te wonen. Maar goed is, hebben jullie dan ook de informatie al wel een beetje doorgelezen? Want die hebben jullie ook ontvangen hè, van de uh, verzorgende, de helpende. Ik, ik, heb, ik laat de informatiebijeenkomst even wat het is en ik ga naar Lilian Marijnissen. Zij is uh, werkzaam bij de Advocabo CAO onderhandelaar over de zorg. Welke kritiek heeft de vakbond nou op deze situatie? Nou, dat er eigenlijk een, uh, ja, een soort race to the bottom gaande is in de zorg. Dus wat je ziet door uh, dat zorginstellingen niet meer mogen samenwerken, maar moeten concurreren, doordat er marktwerking is gekomen, dat er aanbesteed moet worden, uh, zegt de ene zorginstelling dat die het werk nog goedkoper kan leveren dan de andere. En ja, de zorgmedewerkers die krijgen daar eigenlijk de rekening van gepresenteerd. Want ja, de ene zorgprovider kan het werk dus nog goedkoper doen dan de andere. Maar vervolgens wordt wel uh, de rekening doorgeschoven naar de medewerkers, waar tegen wordt gezegd: nou ja, of je gaat maar wat anders doen of je kunt vertrekken of je accepteert lager loon. Dat is dan eigenlijk de keuze. Bent u het er wel mee eens dat er bezuinigd moet worden in de zorg? Nou, als er bezuinigd moet worden in de zorg, dan hebben wij daar wel ideeën over. Neem de winsten van de zorgverzekeraars, 1,4 miljard. Neem de eigen vermogens van de zorginstellingen, 3,3 miljard. Neem de zorgfraude vorige week, 4 tot 6 miljard. Neem de verspilling, 4 tot 8 miljard. Dus er kan heel veel bezuinigd worden in de zorg. Dan hebben we het nog niet eens over management, overheid en topsalarissen. Maar niet op deze mensen. Niet op deze mensen die nu uh, 12,5 euro per uur verdienen. Of soms nog niet eens. En dat voor nog minder werk uh, moeten gaan doen. En daar komt nog bij dat wij als vakbond een onafhankelijk onderzoeksbureau hebben ingeschakeld... om nou eens door te rekenen van wat levert die bezuiniging nou feitelijk op. En aanvankelijk stond in het regeerakkoord natuurlijk 75% van het hele budget van de thuiszorg gaat eraan. Dat was 1,1 miljard. Nou, wat levert dat nou op, die 1,1 miljard bezuiniging? Dat is slechts een netto besparing van 240 miljoen. En dat komt omdat mensen toch zorg nodig hebben. Dat heb je niet voor je lol namelijk. Dus die moeten dat toch op andere plaatsen gaan halen. Of die moeten eerder een verpleeghuis in. Uh, en deze mensen die dadelijk geen werk meer hebben, ja, die belanden ook dadelijk allemaal nog in de WW. En wie gaat dat dan betalen? Je gaat tijdens de opleiding ook echt, echt naar jezelf kijken van, nou, hoe sta ik in dit vak? Had u wat verwacht het, dat u boventallig zou worden verklaard? We zagen aankomen dat er ontslagen zouden vallen en vooral ook wat ook overal in het land gebeurt, en gebeurd is al, dat mensen boventallig zouden worden verklaard en konden voor een lage zelf de werk konden blijven doen. En vindt u terecht dat dit gebeurt? Nee, nee, nee, Ik vind het zelfs ja, ongelooflijk uh, onterecht. Het is een, vooral een ontkenning van het werk wat we doen. Ik vergelijk het vaak ook met de post. Waar je eerst postbodes had, was gewoon een fatsoenlijke baan waar je van kan leven. Nu lopen er postbezorgers rond die echt, uh, sprak toevallig van de week nog mijn postbezorger... die heeft gewoon twee, drie banen, omdat hij er anders niet van rond kan komen. En dat is eigenlijk wat ze, waar ze ons ook toe dwingen. Dus je verdient straks iets waar je eigenlijk niet van rond kan komen. Dus je moet er iets naast gaan doen, maar daarvoor is het werk te dus zwaar. Nou, ik begrijp gewoon niet uh, waar ze mee bezig zijn. Morgen hoort u wat Annemarieke beslist. Gaat ze weg, blijft ze of laat ze zich omscholen? in uh, het laatste deel van In de Praktijk. Deze week achter de schermen dus van de thuiszorg. Zometeen is het standpunt.nl. Alpe 6 is een integer evenement. Dat is de stelling. U mag zeggen of u het daarmee eens bent of mee oneens. Dit is Radio 1. E. Nu is het NOS Journaal. Hier dus Renate Evers. Koning Albert moet belasting gaan betalen over de toelagen die hij ontvangt van de Belgische staat. Acht partijen hebben daarover een akkoord gesloten. De maatregel volgt op ophef over het fortuin van koningin Fabiola. Zij bracht een deel van haar erfenis in een stichting onder om belasting te ontwijken. De VVD vindt dat de elektronische enkelband niet mag worden ingevoerd als een alternatief voor gevangenisstraf. Staatssecretaris Steven moet dat onderdeel van zijn plannen schrappen, vindt de partij. De VVD vindt dat de enkelband alleen moet worden gebruikt voor mensen die hun gevangenisstraf voor het grootste deel hebben uitgezeten. De bewoner van het huis in Drenthe, dat vannacht door een explosie werd verwoest, zal vandaag zijn huis worden uitgezet, om financiële redenen. Bij de ontploffing in Nieuw-Dordrecht is een man om het leven gekomen. En vermoedelijk was dat de bewoner. En het waterpeil in het Duitse deel van de Rijn lijkt zich te stabiliseren. Het vaarverbod voor de binnenvaart wordt waarschijnlijk morgen opgeheven. Door de hoge waterstanden in Duitsland... mogen honderden binnenvaartschepen niet doorvaren. En de meeste schepen zijn van Nederlanders. En tot zover het nieuws van dit moment. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl. Jurgen van den Berg. De actie Alpdu6 brengt veel geld op voor de strijd tegen kanker. Maar nu is er ook kritiek. Sommige mensen vinden het evenement te groot en te uitbundig geworden... Maar ook blijkt dat er van de 75 miljoen die de afgelopen jaren is opgehaald... een deel nog op de plank ligt. Ik praat erover met Johan van der Waal. Hij is voorzitter van 6 en ook een van de koersdirecteuren. En op de berg blijkt uh, steeds dat feest en verdriet dicht bij elkaar liggen. Verslaggevers horen emotionele verhalen met op de achtergrond dus feestmuziek. Ik zie een foto op je stuur. Zo mijn vader. Hij is vorig jaar overleden. jaar ziek geweest, had darmkanker. En uh, ja, we hebben het hem beloofd. Dus dat hebben we gedaan. Ging super. We staan morgen en met z'n allen, dat is echt geweldig. Ja, en Johan van der Waal is natuurlijk op de Alp daar in Frankrijk. Vandaar dat er misschien tijdens dit gesprek ook wat achtergrondlawaai is, maar dan weten we in ieder geval dat daar wat gebeurt. Goedemiddag, Johan van der Waal. Goedemiddag, Jeroen. We beginnen dit programma altijd met drie keuzes. Er mag jullie maar ja of nee op zeggen, dan gaan we zo meteen aan de hand van die stelling uitgebreid doorpraten. Hier komen de keuzes: oppotten is geen optie. Nee, dat is zeker geen optie. Dus eigenlijk is het ja, maar nee, ja goed, nou ja, er zit een ontkenning in. Oh, uh, Daar moeten we altijd ja. een euro voor in de pot doen hier bij ons als dat zo is. Uh, kwaksalvers zijn het, die critici? Ja. En het moet op de berg geen carnaval worden? Zeker niet. Oké, okay, um, dat zijn de keuzes vooraf. Dan de stelling. En ik roep uh, iedereen op om daarop te reageren. Um, die luidt als volgt die stelling. Alpdu6 is een integer evenement. Bent u het daarmee eens of mee oneens? Sms staat naar 7070. 70, dat kost wel 50 cent. U kunt ook gratis bellen. Het nummer is 0800 1101. De website is een mogelijkheid www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens, doe het dan met hekje standpunt. Um, Johan van der Waal, ja, ook even die stelling voor jou. Alpdu6 is een integer evenement. Ja. Eens hè? Helemaal eens. Ja, ja ik, ik heb er niks anders op zeggen. Ik bedoel, zo onbaatzuchtig, zo uh, mooi in samenhorigheid die we hier hebben. Zo'n hoog anti-strijkstokbeleid, 100%. Alles gaat één op één naar het onderzoek toe. Hoezo niet in tegen? Ja, uh, want dat is inderdaad zo. Dat staat volgens mij zelfs in jullie, uh, in jullie uh, statuten. Dat, dat, dat, uh, dat er niks aan de strijksok mag blijven hangen. Alles wat opgehaald wordt, moet ook onmiddellijk naar het, het doel waarvoor de club ooit is opgericht. Klopt. En dat betekent ook dat al die vrijwilligers die we hier hebben, en ik heb er vandaag weer 2500 aan de slag gezien, en daar horen wij zelf als organisatie ook bij, hè, bij die vrijwilligers, die betalen alles uit eigen zak. Hun verblijf hier, hun reiskosten hier naartoe, dingetjes tussendoor die ze doen, er gaat geen cent uh, helemaal verkeerd de verkeerde kant op. Alles doen we uit vrije wil, omdat we onbaatzuchtig voor een ander bezig willen zijn. Ja. En dan het andere verhaal, Johan. De afgelopen zeven jaar hè, 75 miljoen euro opgehaald. Gigantisch succes wat dat betreft natuurlijk. Okay. Um, daar komt, komt dit dus het bedrag van dit jaar nog bij. Nou, laten we eens uitgaan van hetzelfde als van vorig jaar. Dan zit je toch gauw weer op 30 miljoen erbij. Um, ja, daarvan is dus een deel niet besteed. 45 miljoen volgens KWF uh, zelf... Ja, het is altijd leuk als mensen rekensommetjes maken, maar ik, ik, ik maak er een ander rekensommetje. Er staat nog 5 miljoen bij ons op de rekening. Um, en dat is als volgt tot stand gekomen. 75 miljoen is opgehaald. 45 miljoen is al helemaal besteed aan onderzoek. 21 miljoen is gereserveerd voor onderzoek wat dit jaar al start. Uh, dat staat nog wel op de rekening overigens. Daar hebben mensen gelijk in, want... Jij ja, krijgt je salaris ook altijd achteraf, zeg ik altijd maar. Uh, en dat doen we met uh, de onderzoekers ook. Er zijn een aantal onderzoekers die zijn goedgekeurd, maar die krijgen nog de toestemming. En die krijgen dit jaar 21 miljoen even bij elkaar. Afgelopen maandag hebben we de Bas Mulder Awards uitgereikt. 3,4 miljoen. En er staat bij ons op de site, en ook bij KWF op de site, een call for proposals, zoals dat mooi genoemd wordt. Een, een oproep om onderzoeksvoorstellen in te dienen. Uh -huh. En die staat voor 10 miljoen. Nou, als je dat bij elkaar optelt, dan zit je al dik over die 75 heen. Dus, ja... Daar kan men, kan men bij het Financieel Dagblad uh, een, een mooie rekensom tegenaan aanleggen, Maar dan denk ik altijd van, voordat je dan dat soort dingen publiceert, check even de facts. Ja, dus die 21 miljoen, waar, waar zij ook over rappen, dat zit, zeg jij, in de pijplijn. Daar, daar zijn uh, al projecten die daaraan gekoppeld zijn. Dat, ja, dat, dat gaat zijn gewoon al, op dat geld. Dat is al gereserveerd voor projecten. Wat wij doen, en dat is een van de kritiekpunten die er ook staat, maar daar zal toch iedereen mee moeten leren leven. Dat is dat wij een waanzinnig hoge kwaliteit van onderzoek vragen. En dat betekent dat onderzoeksvoorstellen waarvan wij zeggen van... hé, hey, die zijn heel erg innovatief, die zijn heel erg mooi... maar daar moet nog wel even wat aan gebeuren... want het moet duidelijker worden wat de patiënt eraan heeft. Het moet duidelijker worden hoe er samengewerkt wordt. Dan vragen wij eens een zo'n onderzoeker en zeggen we... hé, hey, in principe hebben we je onderzoek goedgekeurd... maar als je dit en dit nog aanpast, dan krijg je hem definitief. Nou, dan reserveren we hem alvast, dat hebben we nu gedaan... want we zeggen die kans dat hij dat aanpast en dat hij dat ook wil... die lijkt ons heel normaal. Dat is niet altijd zo... Maar in dit geval, even om ter verdediging van het bedrag, of ter, verdediging, gewoon ter uitleg van het bedrag, uh, is dat op de, deze manier opgebouwd. Ja, ja. die, die onderzoekswereld overigens, en dat vind ik wel heel belangrijk om te melden, die, die zit ook in een tweestrijd. Uh, de strijd voor de overwinning op kanker is een hele moeilijke. Uh, er is de laatste jaren steeds duidelijker geworden dat het om die ene cel gaat die verkeerd is gesprongen en dat het heel erg DNA-gebonden is. Mm -hmm. En dat betekent dat er steeds specifieker onderzoek moet plaatsvinden. Dat betekent dat ook de manier van onderzoeken steeds innovatiever moet worden. En wij zien dat er een aantal onderzoekers in de klassieke methode blijven hangen... die gaan kijken of er iets eventueel kan werken en eventueel effect voor de patiënt heeft... Dat ga ik niet aan de deelnemers van albus de 6 vertellen dat zij allemaal geld bij elkaar fietsen. Wat eventueel per ongeluk wel is kan helpen aan het oplossen van het probleem. Je wilt nee. verder op het punt waar we nu zijn uh, uh, uh, en, dat, en dat heel uh, zeg maar, op detail bijna laten onderzoeken. Ja, wij zeggen opgeven is geen optie. Mensen hier stijgen boven zichzelf uit. Ik vraag aan de wetenschap om ook boven zichzelf uit te stijgen. Ja. Want de wetenschappers die boven zichzelf uitstijgen. En we hebben een paar mooie voorbeelden van wetenschappers. die zeker naar andere wegen zoeken en boven zichzelf uitstijgen. En die komen met voorstellen die we zeker honoreren? Want die krijgen het geld, want die denken gelijk aan de patiënt. En je moet hier bij de finish eens gaan kijken. Als je over de finish komt ben je euforisch van geluk. Hè? Je gaf het in de inleiding al aan. Uh, en, en, en vervolgens drie meter verder sta je te huilen omdat je weet voor wie je het doet. Uh. Nou dat huilen willen wij een keer weg hebben. Want dat moet, moet stoppen. Uh. Uh, toch toch hè, de kritiek is dan van zijn de criteria niet toch te streng. En uh, ja, nou reageer er maar eens op. Ja, ik vind het niet. De onderzoekswereld moet zich maar aanpassen aan het wel en wee van de patiënt. Kanker is nog steeds doodsoorzaak nummer één in Nederland. 1 op de drie Nederlanders krijgt nog kanker. Hoe verkopen wij nou dat we 75 miljoen, misschien straks 100 miljoen hebben opgehaald... waarbij we alleen maar geld geven aan onderzoeken waarbij gezegd wordt... ja, misschien heeft het effect gehad. Nee, ik wil met al du dat al die mensen die zo onbaatzuchtig... en zo boven zichzelf uitstijgen, ook kunnen zeggen, de organisatie heeft er alles aan gedaan... om direct effect voor de patiënt te hebben. Ja, en in dat stuk staan, zegt de KWF zelf... Hè, dat, uh, dat een eindoordeel... Uh, zij vellen het eindoordeel over de projecten als, als KWF-kankerbestrijding. En zij onderkennen wel dat het systeem misschien iets te ingewikkeld is. Ja, wat, wat het ingewikkeld maakt voor de onderzoekers... dat is precies dat stukje wat ik net uitlegde. Kijk, wij toetsen alles, wij, wij zijn geen wetenschappers. Dus wat wij laten doen, is nadat we een soort voortoets hebben gedaan... Uh, en dat is alleen maar de toets op. Is het voor de patiënt? Wordt er samengewerkt? En is het onafhankelijk? Als dat het is, dan zeggen we die nu maar een voorstel definitief in, en dat wordt door de wetenschappelijke raad getoetst. Zo moeilijk is het allemaal niet. <lacht> nee. um. Nou is het zo, we hadden het net in ons mediaforum ook even over... Melo van Hintem zat hier, die, die schrijft veel over, ook over de zorg en zo... en die zegt ook, van, ja, tegenwoordig is het zo dat onderzoekers vaak ja, zelf een, een bedrijf op zich zijn. Hè? Want dat staat ook in dat stuk, dat er vooral naar onderzoekers geld gaat... en, en niet zozeer naar bedrijven, ondernemers. En zij zegt, ja, heel veel van die onderzoekers die worden door universiteiten soms gedwongen... om een eigen bedrijfje te zijn, om dus ondernemer te worden... met de ontdekking die ze hebben gedaan, en daar zou dan te weinig oog voor zijn. Herken jij dat? Nou, daar hebben we heel veel oog voor, zelfs. Uh, jammer dat dat uh, zo zou zijn. Want uh, we hebben, ik, heb, ik heb een voorbeeld van Hans Klevers, noem ik altijd. Die met de Organoids bezig is. Dat is een hele aparte manier om kankercellen te benaderen. Die is echt nog niet, niet een eigen bedrijfje. Dat is, natuurlijk is dat een onderzoek waar heel uh, uh, vernieuwend is, wat anders is. En natuurlijk, het is niet zo dat wij zeggen: bedrijven krijgen geen geld. Nee, het gaat erom. Is het uitgangspunt wat die bedrijven hanteren, is dat wat Alpsis ook ondersteunt? Want. Als ik een farmaceut neem die zegt van ik heb alleen maar een winstbejag uh, ja. en ik hou een medicijn drie jaar op de plank van de vorige medicijn heb ik nog niet lang genoeg uitontwikkeld of, of niet zeg maar de ontwikkelkosten er nog niet van terug. Dus ik wacht even met het nieuwe medicijn totdat ik eerst de kosten op mijn andere medicijnen terugverdien. Dan zijn we verkeerd bezig. Ja, dat gaan jullie en... niet meer sponsoren natuurlijk. nee Nee, dat zullen we, nee, ik ga ik niet aan die deelnemers vertellen dat ik daar aan mee werk. Jij hebt dat stuk in het FD gelezen, daar wordt een onderzoeker op gevoerd, Ad van Gorp, uh, medicijnontwikkelaar. Hij zegt van, uh, ik, ik heb een uitvinding gedaan, nou, die kan een tumor terugdraaien, maar ik krijg geen geld voor het onderzoek. Ken jij hem? Ken je zijn verhaal? Ik ken zijn verhaal een beetje, niet goed. En uh, ik heb nog geen aanvraag van Ad van Gorp gezien die voldoet aan onze criteria, dus... Ja, en dan komt hij waarschijnlijk in de categorie... en ik zeg dit even omdat ik hier op de berg ben... en niet de tijd heb gehad om dat helemaal na te pluizen... maar dan zeg ik, nou, het onafhankelijke onafhankelijker bij een commercieel bedrijf, daar heb ik zomaar twijfels bij. En over de rug van een kankerpatiënt wordt geen geld verdiend. Nee. En dan nog even een ander kritiekpunt. Uh, dat is, uh, want ik bedoel jij, jij bent een van de grondleggers van dit hele uh, gebeuren. En jij was er in, bij de eerste editie bij, uh, met, een, met, met een, een paar fietsers, zou ik maar zeggen. En, uh, en wat mensen langs de kant. En dat is intussen uitgegroeid tot het evenement dat het nu is. Meerdaags, uh, duizenden mensen op die berg. Uh, mensen zeggen, we moeten waken dat het niet een groot carnaval wordt. Nou, daar waken wij heel erg voor. Um, dit is 15 kilometer wat die mensen moeten fietsen. Uh, dat is van beneden naar boven toe, van Boerderwijsanne al du West. Dat zijn 21 bochten. Or, 22 hebben wij ervan gemaakt, omdat we ook een bocht 0 hebben benoemd. 15 kilometer fietsen. In die 15 kilometer vragen wij aan mensen om boven zichzelf uit te stijgen. Daar zit 1 kilometer in, waarin je aan het eind, want dat is de enige plek waar mensen zo ongeveer kunnen staan. wordt aangemoedigd om boven jezelf uit te stijgen. Nou, al die andere 14 kilometers kan je tot jezelf komen en bezinnen voor wie je rijdt. Ja, dan denk ik van nou, dan hebben we het redelijk in de hand. Want als ik hier over een paar weken bij de Tour de France kom, dan staat die 15 kilometer vol met schreeuwende en juikende ja. en zuipende mensen. En die hebben wij hier niet hoor. Ja. Nee, Maar goed, waar, jullie waken daar toch ook voor volgens mij. Ik zag volgens mij zelfs een tweet van jou ook, dat je, dat je daar dus uh, voortdurend uh, achteraan zit. Dat, dat mensen wel weten waarvoor we daar met z'n allen staan. Klopt, en wij houden hier zelfs avonden, bezinningsavond, we houden hier voorlichtingsavonden, wat we met het geld doen. Um, we, hebben, we hebben een hele mooie reportage gezien van Bert Kranenbarg, die een aantal onderzoekers is afgegaan van wat er met het uh, geld van Alp de Zes is gebeurd. Ja. Dat hebben we hier ook weer gepresenteerd. Ik bedoel... Het kan bijna niet uh, dat mensen niet snappen waarvoor ze hier zijn. En als je bij die finish staat, dan, nou ja, dan, dan, dan zie je dat ook. Ik bedoel, die lach en die tranen zitten daar zo dicht bij elkaar. En er is werkelijk niemand die daar denkt: van... Nou, dat heb ik even voor mijn lol gedaan. Ook al staat niemand voor zijn lol zes keer een berg op fietsen. Blijf meeluisteren, <lacht> Johan van der Waal vanuit Frankrijk, dus vanaf de Alpdu6. Hij is voorzitter van Alpdu6 en uh, de koersdirecteur, een van de koersdirecteuren. En we komen zo meteen bij hem terug om de reacties even door te nemen. Want u mag nu gaan reageren. Alpdu6 is een integer evenement. Uh, bijna 600 mensen hebben dat dus gedaan op de site. 57% eens, 43% oneens. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag, met Kasper Keller. Kasper. Ik uh, fiets wel voor mijn plezier, zeg ik jullie berg op. Dat heb ik ook gedaan in 2007 en in 2008. In de eerste twee edities. En ik heb ook toen de organisatie uh, leren kennen van Alpdu6. En ik denk dat er in Nederland eigenlijk weinig... Uh, ...instellingen zijn die a ah, in zo'n korte tijd, hè, nog maar zeven jaar... ...in staat zijn om zoveel geld op te halen, elk jaar weer... ...en dat op zo'n zorgvuldige manier te besteden. Ik vind het echt uh, geneuzel uh, wat je nu de afgelopen dagen in de pers hoort... ...over, over dat geld, maar ook over uh, het carnaval... Ja. Je hebt aan de ene kant mensen die daar heel emotioneel fietsend naar boven gaan... en nou, doen dat voor een, voor een nabestaande, voor, voor een overledene, een familielid, een vriend, een vriendin. Ja, dat mag best een beetje gecompenseerd worden, al die, al die dramatiek. Ja. want dat is het, met wat vrolijkheid. Jij zegt eens tegen de stelling, dankjewel. TNL, goedemiddag. Dag ja, meneer Van den Berg. Uh, ja, ik uh, heb toch uh, een tegenovergestelde mening wat dat betreft. Want uh, uh, inderdaad uh, vind ik het uh, dramas die erachter schuil gaan... En, uh, ik vind het ook een beetje vreemd uh, dat... Uh, ik uh, hoorde gisteren het uh, journalistenforum waarin uh, Marian... Uh, ja, ik ben even haar achternaam kwijt. Zwageman. Zwageman, ja. Die uh, had dus uh, ook uh, dat bezwaar. En die gaf ook aan dat ze er helemaal een bezwaar tegen had... dat het in verband wordt gebracht met een ledenwerfactie van de NCRV. Ja. En dan de volgende dag is het een stelling in stand.nl. Ja. Nou, transparanter kan je nu zijn, ja. denk ik, dan. Ja, of, of listiger kun je niet zijn om het uh, te rechtvaardigen waar je mee bezig bent. Nee. Nou, ja, ik nou, vind het een beetje tegenvallen. Nee, maar kijk, we hebben gisteren die discussie over die ledenwerfactie ge ge gedaan. Daar mag iedereen van vinden wat hij vindt. Uh, ik heb het officiële standpunt... Oh, nou, namens... nou, nou, die indruk kreeg ik niet dat iedereen mocht vinden wat hij daarvan vindt. Nou ja, nee, maar goed, iemand mag iets beweren, maar dan mag je toch ook wat tegenoverstellen. Wat, wat in dit geval de NGV-leiding uh, daarover ja. zegt. Ja, kijk, en dan mag ja. iedereen zelf zijn conclusie uittrekken of dat, of dat terecht is of niet. Maar, ik kan me ook niet voorstellen, de FD ken ik als een heel integere krant... Uh, dus ik vraag mij af uh, of het uh, zomaar uit de lucht gegrepen is dat zij daar op deze manier over publiceren. En ik vind het ook een beetje vreemd dat daar uh, uh, niet uh, iemand van het FD aan het woord is gelaten. Bovendien, kijk die meneer die zit uh, dan uh, kosteloos dit uh, evenement te organiseren. Maar dat geld, door wie wordt dat beheerd? Ja. Nou, een goede vraag. We gaan het zo doorschuiven naar Johan van der Waal, die luistert mee. Um, ja, FD, FD komt met een verhaal en daar laten we de, de man die al 6 in het leven heeft geroepen op reageren. Lijkt me toch een, een redelijke keuze. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag ja, met Joke Perier. Um, nou, ik, ik doe een wens <laughs> dat al die kranten en die kritiekasters net zo goed op de regering letten en de overheden letten. Als ze nu denken te moeten doen op deze onderneming. Het is natuurlijk een geweldig iets. Ik zou het zo leuk vinden als Nederland nou eens hartstikke trots was op wat er gebeurde. En dan zullen er misschien kleinhaken en ogen zitten. Ik heb net die meneer gehoord die erover gaat, zou ik maar zeggen, uit Frankrijk. Mm. Ik heb vanaf het begin gehoord van deze, deze, deze fietsdag. Um, ik heb er alleen maar grenzenloos respect voor. Ja. En die man die legt helemaal uit hoe het gaat met het geld. Wat wil je nou meer? Ga je dat nou eens vragen hoe het gegaan is met de vieren En weet ik voor wat voor ons ja. je allemaal meer? Dat ja. doen die kranten kennelijk niet genoeg. Duidelijk, dank ja. u wel. Via Twitter Martin Jonkhoff. Uh, al lopen ze in hun blote kont te hossen als je daarmee zoveel geld op kan halen... om die vreselijke ziekte te bestrijden. So what? Zegt Martin Jonkhoff. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag, ik spreek met Gijs Kampelberg. Gijs. Uh, ja, hallo. Ik heb vorig jaar zelf meegedaan. Ik heb uh, naast Johan op die berg gestaan. Dus ik weet precies wat het inhoudt. En het is gewoon een en al integriteit wat er op die berg staat en er rondomheen. Eh, want uh, uh, Johan had het over 2500 vrijwilligers. Uh, los daarvan zijn er in het land duizenden vrijwilligers, misschien nog tienduizenden vrijwilligers bezig... om al dat geld bij elkaar te halen. Dus het is uh, uh, allemaal een soort van hmm. een eendracht nou, Maar dat, maar dat uh, de geld nu nog steeds he, heeft de hele berekening gemaakt. He, maar er ligt dus toch nog een paar miljoen uh, ligt te wachten eigenlijk. Uh, vind je daar nog iets van? Nou, dat is logisch. Hij zegt, de salaris uh, is achteraf. Kijk, we hebben er 150.000 euro voor uh, uh, opgehaald, uh, gelukkig. En ik heb er alle vertrouwen in dat dat op de juiste plek uh, terechtkomt. komt. Oké, okay, dankjewel. Stam.nl, goeiemiddag. Goedemiddag, goedemiddag spreek ik spreek met Henk Wijnswergen. Dag Henk. Ik heb pas 74 jaar vorig jaar drie keer op de West bedwongen. Aardig wat geld bij elkaar. En ik heb 100% vertrouwen in uh, de integriteit van de organisatie. En dat er een aantal miljoenen nog liggen te wachten... toont alleen maar aan dat er erg zorgvuldig mee omgesprongen wordt. Want zo kan je het ook bekijken natuurlijk. Je kan ook iets te snel weggeven en uh, dan daar achteraf spijt van hebben. Precies. We hebben een Vira bijvoorbeeld lopen in Nederland. Daar is het een beetje snel weggegeven. En wat het feesten betreft... Uh, de mensen die bovenkomen, die stralen. Stralen alleen omdat ze de prestatie geleverd hebben... waar ze hard voor geknokt hebben, lang voor gebedeld hebben... Oftewel ze heel erg ziek zijn. Ja. Dus ik ben alleen maar zeer positief. Dank u wel. Uh, Paul Visser hier via uh, Twitter is dat. Fijn te horen dat eindelijk ook bestuurders als vrijwilligers gratis werken. Dat is niet overal uh, waar je dat tegenkomt, zegt hij. Stappen het en middag. goedemiddag. Goedemiddag, gesprek met Louis van Rest. <coughs> ik vraag mij eigenlijk weer af: wat moet er die vraag gesteld worden of het integer is? Mag iemand die met kanker in zijn lijf een berg op fiets, blij zijn... mag die dan zelfs in zijn laatste. want dat doet hij om geestelijk beter te worden... en andere mensen te helpen. En mag die dan, omdat hij kanker heeft... en op, in zijn eindfase is, geen carnaval vieren? Dat is punt één. Punt twee, ik denk dat die mensen zichzelf eens moeten afvragen... in hoeverre hun integer zijn over, tegenover een kankerpatiënt. Ik spreek uit ervaring... Uh, een hele hoop hele goede vrienden en kennissen blijven weg. En dat is uit angst. Daar hebben ze het terecht op. Maar dat is toch ook een vraag voor jezelf... of je dan integer ja. met kanker omgaat. En die mensen die dat geld bij elkaar brengen... Uh, dat, die, die, die instellingen zitten, zijn allemaal mensen die hebben ervaring met kanker. Ja. Die hebben ja. mensen verloren. Dus die zouden het niet in tegen kunnen doen. En dat is altijd als er geld opgehaald wordt. Waarom geven de mensen ja. om het af te kopen? Want ze vragen zich al, altijd af: komt het wel goed terecht? Ja. Ja. Hebben ze een terecht op? Maar Dan... daar geef je geen geld voor. Dank u wel. Paul Janssens via Twitter. Oneens met de stelling. Al du 6 is doorgeslagen, zegt hij. Zowel in instapbedrag als in uitgaven. Stappen.nl, goedemiddag. Goedemiddag, met Jaap. Jaap. Um, nou, wat betreft de kermis, uh, daar ben ik het niet helemaal mee eens. Um, hoe meer aandacht eraan wordt gegeven aan dit bijzondere project... Um, dat is alleen maar beter. En vergelijk het eens met het huis van 3FM. Um, dat is een mediagekte van een hele week voor 13 miljoen. En dit zijn allemaal vrijwilligers zonder een... Uh, Dagelijks programma 24 uur op de radio. En er wordt 75 miljoen euro opgehaald. Ja. Schuppel mijn petje af. Dat is gezegd bij deze. Dank voor het reageren. Zeggen we tegen iedereen. We gaan snel terug naar de Berg Albu De Albu natuurlijk, daar in Frankrijk. Daar zit hij. De voorzitter van die stichting Albu Johan van der Waal. Hij is bovendien een van de koersdirecteuren. Um, nou, veel bijval, Johan. Ook wel wat kritische noten. Heb je daar nog iets op te zeggen? Ja, natuurlijk. Ehm. Um... Leuk dat die bijval er is. De kritische noten die wil ik ook wel nog even toelichten. Waar wordt het geld beheerd? vroeg er iemand. Ja, dat wordt. Elk jaar in oktober wordt het geld overgemaakt aan een apart fonds. Dat heet een fonds op naam binnen KWF. Dus AlbuZes beheert zeker niet zelf het geld. Maar dat doet ook KWF niet, want we hebben er samen zeggenschap over. Dus het is een heel aparte constructie waarbij geen van de partijen zomaar geld uit kan geven. Dat is juist ter bescherming van dit geheel en ook ter bescherming van het feit dat bijvoorbeeld KWF geen geld kan uitgeven aan organisatiekosten of overheadkosten vanuit ons geld, wat. ...wij antistrijkstok noemen. Zij kunnen er ook niet aan zitten. Dat betekent dat we gezamenlijk die toekenning doen. En vervolgens zijn zij wel de fondsbeheerder. Dat gaat op die manier. En er zei iemand, jullie zijn doorgeslagen met het instapbedrag. Het instapbedrag, dat is die 2500 euro... ...dat is niet een verplichting, maar dat vragen we... ...om daar je uiterste best voor te doen. Dat doen we al vanaf jaar twee. Dus dat doen we al, uh, exact, vanaf jaar twee doen we ja. dat al zeven jaar lang. En het uitgeven doorgeslagen, ook die eisen zijn al precies hetzelfde in de afgelopen zeven jaar. Dus er is helemaal niets veranderd. Wij zijn er gewoon een aparte club. Ja. Ja. Nou, en dan was er dus gisteren kritiek hè, op, op, op, op die ledenwegcampagne van de NCV. Uh, daarbij is het zo dat als je iemand uh, aan, of als je lid wordt van de NCV, dan geeft de NCV weer 20 euro voor uh, voor 6. -Dus en mensen zeggen: je moet dat niet over de rug van kankerpatiënten doen. Vind jij daar nog iets van? Nou, volgens mij heeft iedereen uh, zelf de be bevoegdheid en de beslissingsbevoegdheid om te kijken of hij lid wordt. Dat is de ene kant. En de andere kant heeft iedereen zelf de uh, verstandelijke vermogens om te bepalen of hij dat geld dan uh, direct op zijn actiepagina wil hebben. En als hij dat niet wil, dan moet hij dit niet doen. Dat is hetzelfde dat mensen acties voeren, waarbij de een die verkoopt flessen wijn, daarvan zeg ik altijd van, nou dat is ook een, een kankerveroorzaker, dus doe dat niet. En de ander zegt van, ja maakt me niet uit, dat zei die meneer van in zijn blote kont en dan vind ik het ja. toch prima. Ja, dat is leuk, uh, van mij hoeft dat niet. Um, acties voor zes, niet door zes, maar voor zes, worden in alle gradaties gedaan en de NCV doet daar ook zijn steentje aan bij en dat vind ik alleen maar mooi maar ze doet radio 538 dat ze doet Q music dat eh, ja. allemaal doen ze wat dus ja. Wat is daar dan weer vreemd dan? Oké, nou, okay, nou uh, dat is dan bij deze weer uh, gezegd. Um, dank uh, voor jouw uh, reageren, want je hebt het daar druk genoeg, lijkt me... Uh, dat je hier even in deze uitzending van Stand.nl kwam. Johan van der Waal, vanuit Frankrijk dus. Hij is voorzitter van Alpe 6. En succes daar met alles wat er gebeurt uh, op die berg. U um, kunt blijven reageren op onze stelling. Die staat op de site www.stand.nl. Um, voorlopig. Uh, even, even snel. Kan dat nog? Ja. Op d'U6 is een integer evenement, um, 59% eens, 41% oneens. 700 mensen intussen gestemd. Zometeen is het Dit is de Dag met Elsbeth en Rensen. Ik wens u vast een prettige donderdag. Goedemiddag. Als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer. NCRV. Deze week. Brands met boeken over de toekomst van mens, dier, natuur en milieu. Hoe kunnen wij op deze aarde leven zonder dat we de aarde uitbuiten? Wordt het allemaal minder of wordt het meer? Wij zijn continu bezig geweest met het korte termijn mensenbelang... en niet met de langere termijn. Meer, een boek samengesteld door Marianne Thieme... fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren. Want we consumeren meer dan de aarde kan reproduceren. Morgenavond van 7 tot 8 meer Marianne Thieme in Brands met boeken. Radio 1, het nieuws.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 Kijk op Volkswagen.nl. Tot en met 1 september zijn er wegwerkzaamheden aan de westkant van de stad Utrecht voor een betere doorstroming van het openbaar vervoer, fiets en autoverkeer. Wie afsluitingen en omleidingen wil omzeilen, pak de fiets, openbaar vervoer of van 3 tot 14 juni gratis PNR. Kijk op UtrechtBereikbaar.nl of volg ons via Twitter, Verkeer 030. Bovendien bevat de volgende boodschap informatie over economy servers zoals gratis APK, twee jaar garantie op reparaties en gratis pechhulp in Europa.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 Laat een sterretje voor u op vakantie gaat altijd repareren door kaarglas. Dat voorkomt een hoop vakantieleed. En bent u lid van de ANWB, dan krijgt u nu alleen bij Kaarglas, bij een sterreparatie of ruitvervanging gratis een fles ruiterreiniger, een microvezeldoek, en vullen we uw ruitvloeistof gratis bij. Fijne vakantie. Kaarglas repareert, Kaarglas vervangt.